Volgens een arts zijn er vanmiddag zeker 50 doden gevallen. Vanavond zijn ook schoten gehoord in de hoofdstad Tripoli. Daar zouden gevechten aan de gang zijn tussen aanhangers en tegenstanders van Gaddafi. Betrouwbare informatie over de onrust in het land is er nauwelijks... omdat buitenlandse journalisten de Libië niet in mogen. Een Libische topdiplomaat heeft zich openlijk van Gaddafi afgekeerd... en gezegd dat hij de revolutie in zijn land steunt. Het is de permanente afgevaardigde van Libië bij de Arabische Liga. Hij zegt dat hij zijn ontslag heeft ingediend... uit protest tegen de onderdrukking van de bevolking... en het geweld tegen demonstranten. In Benghazi wordt gezegd dat ook een legereenheid in die stad... zich van Gaddafi heeft afgekeerd en de kant heeft gekozen van de demonstranten.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 Aan de betoging deden islamitische groepen, vrouwenbewegingen en mensenrechtenorganisaties mee. Ook in Casablanca en andere steden gingen mensen vandaag de straat op. In de noordelijke stad Al Hoceima kwamen tot gevechten tussen jongeren en de politie. Er zouden drie politieauto's in brand zijn gestoken, waarna de politie een onbekend aantal betogers oppakte.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 Minister De Jager van Financiën zegt dat er niet opnieuw wordt onderhandeld met IJsland... nu president Grimson weer weigert het iSafe-akkoord te ondertekenen. De president wil pas tekenen als de IJslandse bevolking zijn mening erover heeft gegeven in een referendum. De vorige keer wees de bevolking het akkoord af. Daarna heeft IJsland opnieuw onderhandeld met Nederland en Groot-Brittannië... de landen die voor miljarden aan te tegoeden aan spaarders hebben voorgeschoten. Crimson zegt dat het nieuwe akkoord beter is dan het vorige, maar wil toch een referendum. De jager wil nu van de IJslandse regering horen hoe die het besluit van president Crimson uitlegt.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 Het weer vannacht helder. Het wordt van min 7 in het noordoosten... tot min 2 in Zeeland. Morgen overdag vrij zonnig en tussen 0 en 4 graden... met nog steeds een koude oostenwind. Dinsdag verandert er weinig. Woensdag komt er vanuit het westen regen. In het binnenland mogelijk eerst sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie.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 Buiten vriest het twee graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Het is dus niet zo, moeten we nu begrijpen, dat de koningin echt zwaar gecensureerd wordt, maar wel dat dit de persoonlijke interpretatie en beleving is van Huub Oosterhuis. Het is dus ook niet zo, voeg ik daaraan toe, dat die Oosterhuis een oude roddeltante is, maar wel dat dit mijn persoonlijke interpretatie en beleving is.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 Are you ready, Boots? Start walking. Ja, wie kent het niet? Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Nog anderhalf weekje slapen en dan mogen wij weer stemmen. Feest der democratie, noemde wijle collega Willem Breedveld... de verkiezingsdag altijd, maar wij zitten maar met de gebakken peren op wie in hemelsnaam te stemmen. Het oog neemt u bij de hand met een korte serie... over de provinciale statenverkiezingen... die eigenlijk Eerste Kamerverkiezingen zijn... en nog eigenlijker een referendum over het kabinet Rutte. Vanavond de VVD in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Maar eerst hoogleraar staatsrecht Douwe-Elzinga... die uitlegt hoe raar het allemaal in elkaar zit... en daar is grote behoefte aan. Aan die uitleg dan. Voorts... De sportkanon, 50 hoogtepunten uit de Nederlandse sportgeschiedenis. De mannen die Renier Paping achtervolgden, konden hem niet meer bereiken. Moedersil alleen zwoegde hij door het Friese Noordpoolgebied naar Bartlehim... over dichtgestoven kanalen en vaarten. Ja, dat was die barre steden toch van 1963, maar helaas, die staat er niet in. Wat staat er dan wel in, in die sportkanon? Ik vraag het redacteur Bart Jongman en kanoncommissaris Ad van Liemt. En dan Libië. Het is moeilijk om er het fijne van aan de weet te komen. We horen van 50 doden in Benghazi, nachtelijke onlusten in Tripoli. Maar hoe het echt zit. Hopelijk weet Gerbert van der A. Gerbert van der A, schrijver van Gaddafi's Woestijn. er meer van. Wij bellen hem. Maar eerst de krant van morgen vroeg. En nu het voornaamste nieuws van heden: zondag 20 februari. De demonstraties in Libië tegen kolonel, kolonel Gaddafi zijn overgeslagen naar de hoofdstad Tripoli. Er zouden gevechten zijn uitgebroken tussen duizenden betogers en militairen. Demonstraties in de tweede stad Benghazi werden in bloed gesmoord. De weinige informatie over het geweld... zijpelt het land uit via de telefoon en internet en ligt er niet om. Volgens ooggetuigen schieten militairen met zware wapens op burgers die zich niet kunnen verdedigen en alleen vrijheid willen. They start with heavy machine guns and with for who have to in and Hoeveel doden zijn gevallen is onduidelijk. Een arts in Benghazi spreekt over een bloedbad every house in every place in every hospital actually it's a real massacre en mensenrechtenorganisatie houdt het op zeker 174 doden sinds de protesten begonnen we've been able to now collect information which suggests that at least 174 people have been killed in eastern libya since these protests began the real figure may be higher than that de Libische staatstelevisie zwijgt over de opstanden. Wel zijn beelden te zien van Gaddafi, die zich door aanhangers laat toejuichen. Een belangrijke medestander is Gaddafi vanavond kwijtgeraakt. De permanente Libische vertegenwoordiger bij de Arabische Liga... koos de kant van de revolutie en diende zijn ontslag in. Straks meer dus over Libië. Maar vandaag gingen voor het eerst ook in Marokko mensen de straat op... om hun onvrede te uiten. Er waren betogingen in steden als Rabat, Casablanca en Marrakesh. Koning Mohammed bleef buiten schot. Wel riepen betogers leuzen tegen zijn regering en het parlement... en tegen corruptie. We De slogans zijn tegen de ministers en tegen het parlement, want ze niets Ze zijn er alleen om meer geld te hebben en niets te doen. Hij is niet democratisch en hij de politiek van de De protesten verliepen bijna overal vreedzaam. Het akkoord over de terugbetaling van de IJsseefschulden schulden aan Nederland en Groot-Brittannië lijkt opnieuw op losse schroeven te staan. De IJslandse president weigert het akkoord te tekenen. Hij wil dat opnieuw een referendum wordt gehouden. Minister De Jager wilde er niet veel over kwijt, hij gaf alleen een korte schriftelijke reactie. De onderhandelingen zijn afgerond en we wachten verder af... hoe de IJslanders intern hun besluitvorming afronden. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Ja, en Trudy hier naast me heeft al een samenvatting geschreven... van de kranten van morgen vroeg, die begint zij voor te lezen. De Volkskrant opent met het bericht dat de site van de Postcode-loterij... al een aantal dagen zo lek is als een mandje. Door Lucra codes in te toetsen via gelukscode.nl... zijn de persoonsgegevens van deelnemers te achterhalen. Op het beeldscherm verschijnen dan de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres e van een andere deelnemer. Volgens de postcodeloterij komt alles door een storing. Vorige week konden veel mensen hun gelukscode niet invullen. De site is daarom tijdelijk aangepast, zodat het wel kon. De Postcode loterij wist dat het op die manier ook mogelijk was om gegevens van anderen te zien. Maar de organisatie ging ervan uit dat iedereen in principe zijn eigen code invult. De organisatie Bits of Freedom, die opkomt voor privacy op internet, waarschuwt voor de gevaren. Het grootste risico is identiteitsfraude. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om abonnementen af te sluiten of aankopen te doen op naam van iemand anders. In Trouw is de voorzitter van de kerstverse stichting No Rail in Hengelo aan het woord. Het is de nieuwste actieclub in Oost-Nederland tegen de nationale spoorplannen. De Betuwe-route krijgt bij Elst een afslag. Die nieuwe hoofdroute op bestaanspoor... is een snelle verbinding tussen de Nederlandse zeehavens en Noordoost-Europa. Via de Twentse grensovergang is die route korter dan via Emmerich... waar de Betuwe-route naar het zuiden buigt. Het Rijk gaat goederen treinen in 2020 verplicht via de Betuwe-route sturen... Dat is een goedkope manier om in de randstad ruimte te maken voor passagierstreinen. Maar het betekent ook dat in Oost-Nederland de ruimte voor passagierstreinen minder wordt. En dat terwijl Gelderland en Overijssel nu juist investeren in stations en in snelle regio-sprinters. De prangende vraag aan de Haagse politiek is dan ook: waarom het Westen de lusten en het Oosten de lasten? No Rail in Hengelo houdt morgenavond een verkiezingsdebat. Zowel kandidaten voor de statenverkiezingen als Kamerleden doen eraan mee. Pubers met een groot overgewicht en bij wie afvallen op geen enkele manier lukt, zullen straks als laatste redmiddel een maagband krijgen. Spits meldt dat het Maastricht Universitair Medisch Centrum een onderzoek is begonnen. De helft van de 60 deelnemende jongeren tussen de 12 en 16 jaar krijgt een maagband, de andere helft is een controlegroep. Er komen alleen pubers in aanmerking die tevergeefs een leefstijlprogramma hebben gevolgd met hulp van artsen en psychologen. Het UMC Maastricht mag als enige ziekenhuis in Nederland de ingreep bij kinderen uitvoeren. Het ziekenhuis wil aantonen dat de maagband voor pubers veilig is. Maar 5% van mensen met overgewicht is te zwaar door een genetische afwijking of een ziekte. De rest heeft volgens de onderzoekers een verkeerd eet- en beweegpatroon. Kleren passen, dat is niet iedereen's favoriete bezigheid. Stapels kleding mee naar het pashokje en dan ook, ook nog eens in drie maten... want je weet per slotverrekening niet of iets groot of klein valt. V&D en de Bijkorf hebben volgens de AD een oplossing. De winkels hebben plannen om een 3D-bodyscanner neer te zetten. Met één druk op de knop wordt dan direct duidelijk... welke maat de klant heeft... en ook is te zien waar bijvoorbeeld broeken in die maat in de winkel liggen. In Utrecht loopt al een proef met een scanner voor kindervoeten... Door op de scanner te staan krijgen de ouders te zien welke schoenmaat hun kind heeft en of die ene voet in maat van andere afwijkt. Dagblad De Pers is terug van een weekje België. Conclusie, de redacteuren zijn erachter gekomen... dat ze vrijwel niets wisten van onze buren. En dat begon al bij de voorbereiding... want een goed boek over België blijkt er eigenlijk niet te zijn. De pers was het meest verbaasd over de hoge muur... die de Walen en de Vlamingen tussen elkaar hebben opgetrokken. Ze hebben een eigen taal, eigen politici, eigen kranten... een eigen televisie en eigen stembiljetten. Mensen die op 50 meter afstand van elkaar wonen in hetzelfde land... hebben geen gemeenschappelijke taal waarin ze elkaar kunnen aanleggen. De vooroordelen vliegen je daarom om de oren. Vlamingen zijn extremisten, walen zijn lui. Vlamingen zijn egoïstisch, walen profiteren alleen maar. Vlamingen zijn fascisten, walen stinken. Toch bestaat het land al 170 jaar en dat is volgens de krant niet voor niks. Door het voortdurend zoeken naar compromissen zou je bijna denken... dat de Belgen kosten wat kost bij elkaar willen blijven. Want alleen is per slot ook maar alleen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. De kok van de labboer ze zelf bezig in zijn keuken vult dan bij het buffet. Drie etages hoger rookt een dame in het ramen voelt tot sigaret. De eerste heksjes dikke takken door de pistoolsteen. Qua op zes zat dat ik mooi in mijn streek. Mijn streek. Weet zo langzaam aan wat de Mijn steed me, me waar zo op. De gemeente Viger heeft het met Vokapala weer de ganse grote kracht geveegd. De gemeente legger het in de binnenstad weer al die gliedvoerens bijgeleed. De Friedhof zit netjes te wachten in het de valetweeverlee zeven, zodat so ik morgen in me streek. weer werd zo langzaam aan wakkeld. Me steed me schien waar zo op. Drie verkleed helden klummen vult de helen, vlokken, dode, vol te hellen en vloppen door de tof van Twee strakke blauwe bugsen trappen over die opbrug in rek dezelfde val. Hoor en wit rijdt de eerste bus naar de hee. Quaraba, zodat ik mooie, Quaraba, zodat ik mooie in Mustri. Mustri, werd zo langzaam aan. Go. Oh, mijn streep, steht zo. En ik ben de allerletzend. Ik wil er niet ik, ja. ik wil er niet op etik voor jou. Ik wil nog niet op ik wil Mestreek werd zo langzaamaan wakker. Variatie op Il Saint-Cœur, Paris Céveille... Saint van uh, G. Reinders van zijn album Helden uit januari 2011. En dat is pas een maand geleden, mensen. Gerbert van der A, schrijver van het boek Kadhaffisch Woestijn. Goedenavond. Ja, goedenavond. Kenner van Libië, mogen we wel zeggen. Er komen berichten uit dat land, heftige berichten... dat er in Benghazi 50 doden en honderden gewonden zou zijn gevallen. We wat weet jij daarvan? Ja, ja, dat uh, ja, sinds afgelopen donderdag is dat begonnen, maar volgens mij zijn het aantal, is het aantal doden wel aanmerkelijk hoger. hoger. Vo vooral ook omdat inderdaad het leger en uh, andere veiligheidsdiensten en Afrikaanse huurlingen ook naar verluid uh, ja, op demonstranten uh, hebben geschoten en dan ook gewoon op een menigte met machinegeweren. Dus uh, uh... huurlingen zeg je, niet het ja, libische, ja, niet het libische mag... leger. Nee, nee, niet, niet alleen. Ook, ook het leger. Maar inderdaad, uh, er zijn zelfs twee zwarte Afrikanen zijn, uh, gevangen genomen door demonstranten in al baida ja. En er, daar circuleren ook filmpjes van. En die zijn ook ter plekke gelinched, uh, begreep ik. Um, ja, en, en ook, ook uh, mensen uit Tjaat wordt, uh, wordt gezegd. Ja, ja hoe, hoe weet jij dit allemaal? Want er, er sijpelt ja. weinig door uit het land, hè? Nee, dat, dat is een heel groot probleem. Um, ja, internet ligt eigenlijk al een paar dagen plat, maar dan, soms zijn er ineens weer momenten dat het mij dan wel lukt om uh, via internet contact te leggen. En een, een Nederlandse vriend van mij die lang in, uh, of lang, uh, anderhalf jaar in Libië heeft gewoond, uh, die had vanavond uh, rechtstreeks Skype contact ja, met een uh, vriend in, uh, in de hoofdstad. Ja. En uh, dus ja, zo zijpelt er af en toe uh, er wel van alles uh, door. Ik heb vanmiddag met een, uh, met een vriend in, zelf met een vriend in Libië contact uh, oh, ja. weten te leggen. Dus uh, ja, meestal lukt het niet om, om contact te leggen. Maar als je volhoudt, dan kom, kom je ja. er toch wel doorheen af en toe. En wat weet je van de toestand in, in de hoofdstad uh, Tripoli? We, we krijgen nu ook berichten dat daar nachtelijke betogingen en onrust ja. zijn. En er ja. komt net een bericht binnen dat een inwoner van... Uh, Tripoli aan Reuter heeft verteld dat hij geweerschoten uh, hoort en massa's mensen in de straten ziet. Ja, ja dat, uh, wat, wat ik net van die Nederlandse vriend. die dus vlak daarvoor geskyped had. met zijn vriend in uh, Tripoli. Uh, ja, die zei dat inderdaad de straat vol stond. Uh, met uh, de demonstranten, honderden. En uh, ja, dat is een student. Dus hij, hij, hij wilde eigenlijk zelf de straat op. maar zijn ouders zeiden: van, ja, Jongen, do, doe het nou niet. want het is levensgevaarlijk. Ja. Maar uh, ja, het is dus, dus duidelijk uh, dat het uh, ja, nu is overgeslagen naar, naar Tripoli. Ja, maar het is daar. Uh, had jij. Je, had je, voelde je aankomen dat daar, uh, dat daar onrust of betogingen uh, zouden zijn nu? Ja, nee, de, um, in, ik had uh, van, vanmiddag die uh, liever met wie ik aan de telefoon was, die had ik een paar dagen geleden ook al gesproken en toen zei hij van... Ja, nee, ik denk niet dat het uh, uit de hand gaat lopen, want uh, ja, uh, Gaddafi heeft geld uitgedeeld aan opposanten, dus zo koopt hij de protesten af. En tegelijkertijd zijn mensen ook veel te bang om de straat op te gaan, omdat ze weten dat de, de orde troepen en andere veiligheidsdiensten met scherp gaan schieten. Maar vanmiddag had ik hem dus weer aan de lijn, toen was hij helemaal omgeslagen. Toen zei hij van, nou... Uh, Volgens mij gaat het vanavond gebeuren. Ik zie mensen al uh, hun auto's uh, in veiligheid brengen en uh, deuren barricaderen. Ja. Um, nee, dus toen. Uh, maar... uh, ja, de, de stemming is helemaal omgeslagen. Ja. Vier of vijf dagen geleden had niemand verwacht dat, uh, dat het zou lukken om Gaddafi te verjagen. En ja, nu, het afgelopen uur, hoor ik ook allemaal geruchten dat, is, dat uh, ja. Gaddafi is gevlucht het is nu, naar Venezuela. Maar. Oh. Maar dat zijn onbevestigde ja, ja, ja, geruchten die erin. Dus zeg maar, die uh, op straat circuleren. Maar het is nu, het is nu nacht. Protesteren ze daar vooral uh, ja. na zonsondergang? Ja, dat ik, ik denk dat of een Libiër vertelde tegen mij wat ik me ook heel goed kon voorstellen dat ja omdat iedereen de Libische ge, uh, veiligheidsdiensten ja, toch wel naam hebben om, om mensen hard aan te pakken dat in s dat je ja minder minder opvalt als je een sjaal om je hoofd doet en nou je ja. kunt je ook makkelijker uh, verstoppen en dergelijke. Maar. Uh, ja, dit, wat precies de reden is dat ze s'nachts demonstreren... is me ook niet helemaal duidelijk geworden, maar... Dat, is je duidelijk wat de betogers willen? Want, want Libië is toch een behoorlijk rijk land te zetten... daar ja. uh, flink in de slappe was. Mm -hmm. Ja, Gaddafi ja, moet weg. Dat, dat is wel de, de leus die iedereen hoort, hoort roepen. En dan, Na veertig ja, jaar, hè? Ja, en dan had ik... Zelf kreeg ik ook dan, ook als ik in Libië was de afgelopen jaren... kreeg ik altijd de indruk dat ja, Gaddafi zelf, daar had iedereen wel een hekel aan... maar die gaven dan nog wel een beetje het voordeel van de twijfel. Maar, maar de hele klik om hem heen, ja, die, die werd echt heel erg gehaat. Dat waren, wel, Ja, opportunistisch tuig was dat voor hmm. heel veel Libiërs. Dus ja, de, die, die mensen werden het meest gehaat. En dat was dan vooral de, de eigen stam van, van Gaddafi, die waar hij de daar. afgelopen... Ja, ja, jaren steeds gezond. meer op gaan leunen. Omdat hij ja. andere mensen niet meer vertrouwde. Alleen maar zijn eigen familie vertrouwde die nog. Wat verwacht je van de komende dagen? Um, ja, ik vind het dus heel moeilijk in te schatten. Maar wat ik dus net, net hoorde is dat hij is gevlucht. Ja. En dat er, uh, een aantal ambassade de, de Libische ambassadeur in China... zou ook uh, tegen Al Jazeera hebben gezegd dat hij zijn functie uh, neerlegt... en uh, zich aansluit bij de demonst demonstranten. Ja. Um, nee, dus ik denk... Uh, ja, ik, denk ik, ik, ik kan me voorstellen dat hij inderdaad is uh, gevlucht inmiddels. En ja, er wordt ook gezegd dat zijn zoon, zijn tweede zoon... die naar buiten toe een beetje een democratisch imago heeft proberen op te bouwen de afgelopen jaren. Saif dat hij een toespraak zou gaan geven op oh, okay. libische tv. Nou weet ja, je wat... wat hij dan gaat zeggen... Dat ja. weten we niet, maar blijf nog even op... want als er dan nog nieuws komt, dan bellen we je misschien uh, nog even. Ja, oké. Okay. van der A, dank je zeer tot zover over de toestand in Libië. Ja, graag gedaan. De On ne se dit plus grand chose quand on se voit, on ne s'y brûle plus les doigts et devant tout ce qui nous sert De fiancé met tous qui so nous sépare. Provinciale storten. Wat zeg je nou? Provinciale staten. Woensdag 2 maart. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Regionaal of landelijk. Politieke partijen. Ecologische hoofdstructuur. Roemtelijke watering. Wat zijn ze nu? Ruimtelijke ordening. De Eerste Kamer. Getrapte verkiezingen. De tolver provincies. Politieke partijen. Woensdag 2 maart. Provinciale staten. Wat gaat het worden? Ja, nu het begin van een vierdaagse serie over de Provinciale Statenverkiezingen... met iedere avond één van de grote partijen en haar toestand in twee provincies. Vanavond de VVD in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Maar eerst Douwe Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit van Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Op 2 maart kiezen wij dus de Provinciale Staten... die later de Eerste Kamer gaan kiezen. Dat, dat heet een getrapt systeem, nietwaar? Ja, dat is een, een soort indirecte verkiezing, zou je kunnen, uh, kunnen zeggen. De leden van de Provinciale Staten uh, kiezen in mei uiteindelijk dan de leden van de, van de Eerste Kamer. En uh, via een nogal ingewikkeld systeem. Ja, het is hartstikke ingewikkeld. Let op, luisteraar. Ik lees bijvoorbeeld dat inwoners van Zuid-Holland, die kiezen 55 statenleden... die elk een stemwaarde hebben van 637. En de inwoners van Zeeland kiezen 39 statenleden met elk een stemwaarde van... 98. Wat betekent dat, meneer Elzinga? Nou ja, dat betekent natuurlijk toch dat je de, de inwonertallen uh, koppelt aan de, aan de statenleden. He, er wonen natuurlijk in, in Noord-Brabant en in Zuid-Holland veel meer mensen dan in Drenthe en uh, Groningen en, uh, en Zeeland. Flevoland. Um, en dat betekent dat je via die stemwaarde uh, tot uitdrukking brengt dat uh, de stem van een Zuid-Holland statenlid uh, toch zes keer zwaarder weegt dan die van zes keer, een statenlid. Ja, ja, zes keer ongeveer. En, uh, en er zijn natuurlijk ook nog veel meer statenleden in Zuid-Holland dan in Flevoland en, uh, en Drenthe en Zeeland. Dus dat betekent toch dat het, de slag om de Eerste Kamer, uh, dat die toch vooral plaats zal gaan vinden in uh, Zuid-Holland en Noord-Brabant, in de grote provincies. Ja, klinkt een beetje vreemd van alle burgers zijn gelijk, maar we zijn dus niet echt gelijk bij deze verkiezingen. Nee, maar er wordt natuurlijk wel wat, weer wat gelijkheid gemaakt... door ook te koppelen aan inwonertallen. Hè? Want stelt u voor dat iemand uit Drenthe evenveel te vertellen zou hebben... als iemand uit Zuid-Holland dan... Hè, zou iemand uit Zuid-Holland natuurlijk weer te weinig uh, te vertellen hebben. Dus zo wordt dat een beetje uit, uh, uitgemiddeld. Maar het is een systeem dat, uh, wat nauwelijks is uit te leggen in ieder geval. Nee, dat, ik hoop dat de luisteraars nog bij ons zijn. Maar u vindt het dus niet, in principe niet oneerlijk... Nee hoor, je moet dit wel zo, uh, zo doen, hè, want anders zou het nog veel, uh, veel onevenwichtiger zijn. Ja, wat ik me nu afvraag, ik sta laag op de CDA-lijst, uh, ben ik dan helemaal kansloos of kan ik dan net als Tweede Kamerleden ook nog werven om voorkeur stemmen? Ja, je mag met focusstemmen stemmen worden, worden gekozen in de, in de Eerste Kamer. En hè, dat geldt ook voor de, voor de Tweede Kamer. Als je een heleboel kiezers verzamelt... dan, hè, dan kun je rechtstreeks de Kamer in, in En dat is voor de Eerste Kamer wat wonderlijk. Hè, want als je bijvoorbeeld als kandidaat nummer 20 op de CDA-lijst... als je dan een paar uh, statenleden uit Brabant of Zuid-Holland... zo uh, weet over te halen om op jou te stemmen... Hè, dan, dan kom je eigenlijk vrijwel rechtstreeks in de Eerste, eerste Kamer. Hè. Dus niet de kiezers... He, maar de indirecte kiezers, de statenleden, kunnen die voorkeursstemmen uit, uitbrengen. En, en dat geeft nog wel eens wat problemen binnen partijen. Omdat, uh, ja, als heel veel kiezers natuurlijk een voorkeursstem uitbrengen, dan accepteert men dat nog wel. En, maar zijn het een paar statenleden die uit de boot vallen, ja, dan is dat natuurlijk meteen een stuk lastiger. U zegt in. een paar statenleden, maar kunt u dat ook nader specificeren? Als ik laag sta op de Brabantse lijst van het CDA, hoeveel mensen moet ik dan uh, nou, voor me winnen? Dat... Als u twee statenleden in Brabant uh, zo gek krijgt om op u te stemmen, dan, dan bent u er wel zo ongeveer. Kijk eens aan, dat is toch... Uh, dat schiet op. Ja, dat schiet, dat schiet inderdaad op. Er is inmiddels veel discussie over de vraag of die Eerste Kamer een, ook een politieke rol mag spelen. Want het gaat er nu vooral om, lijkt het wel, als we de debatten horen of het kabinet Rutte in de Eerste Kamer een, een, een meerderheid houdt. U weet dat waarschijnlijk wel. Heeft de Eerste Kamer in het verleden vaker een kabinet op politieke gronden gedwarsboomd? Nou, jawel, er zijn vaak wel wetsvoorstellen en dergelijke uh, verworpen. Uh, maar dat had vaak niet zozeer te maken met een vijandige meerderheid... In de, maar meer met de kwaliteit van de, van de wetgeving. Deze keer ligt dat natuurlijk toch anders... He, dus de, kamers, de eerste kamer zou wel degelijk ook gebruik maken van, van de mogelijkheden om uh, nogal wat wetsvoorstellen van het kabinet af te wijzen als he, de oppositie een meerderheid uh, gaat krijgen. He, dus of je dat nou aardig vindt of niet, he, die, die kamer is gewoon nu een politieke factor en, en zal dat nog in sterkere mate zijn als er een uh, meerderheid voor de oppositie en geen meerderheid voor het kabinet zal zijn um, na de verkiezingen. Ja, maar u hebt daar dus niet een principieel bezwaar tegen dat het zo gaat. Nou, dat kun je wel hebben, maar uh, dan doet men het toch. Dus, ja. um, dat is hè, niet dus pragmatisch dus, dus, om dat dus te dus hebben. Dat, Nee. nee. Oké, okay, dank uh, Douwe Elzingaar. Dan nu. Tetteretet, de VVD. Tweede Kamerlid uit van de Steur uit Warmond is hier. Wist u dat? Dat, dat Zuid-Holland de provincie is waar de inwoners de meeste invloed hebben op uh, de Eerste Kamer o, dat wist u? Ja, dat wist ik. Dat, uh, dat wel was mij bekend. Ja, en daar gaat u prat op, dat wil u zo houden? Of ter... Nou ja, dat was als meneer Elsenga al zegt. Er, is, er zijn goede redenen voor. Omdat Zuid-Holland uh, een van de provincies is waar veel mensen wonen. En die dus ook uh, in, in bijzondere mate geraakt worden door het beleid wat er gevoerd wordt. Is daar wel. En om er gekozen, omdat er gekozen is om die, die Eerste Kamer zo, zo weinig mogelijk politieke rol te geven, is deze getrapte verkiezing op die manier wel uit te leggen. Ja. De vraag die wij aan de orde willen stellen is hoe denkt de VVD deze verkiezingen te winnen, of in ieder geval bij deze verkiezingen te winnen en in de Eerste Kamer een meerderheid voor het kabinet Rutte uh, te veroveren. Daarover nu eerst onze Haagse redacteur Wilma Borgman. Voor de VVD zijn dit vooral landelijke verkiezingen. Alles draait om de meerderheid in de Eerste Kamer, want als die er niet komt heeft het kabinet een probleem. De bezuinigingen van 18 miljard euro die volgens het kabinet nodig zijn om de economie weer gezond te maken, komen dan waarschijnlijk niet of niet helemaal tot stand. En dat is de voornaamste inhoudelijke boodschap van de VVD-campagne. En die campagne krijgt vooral gezicht in de persoon van Luc Hermans, oudgediende in de politiek en de lijsttrekker voor de Eerste Kamer. In de debatten tot nu toe speelt Hermans vooral de rol van degene die het kabinetsbeleid moet verdedigen. Ook minister Melanie Schultz met haar 130 km per uur en de bewindspersonen op het Veiligheidsministerie Ivo Opstelten en Fred Teven, zijn belangrijk in de profilering. In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in juni richtte de VVD zich vooral op de teleurgestelde CDA-kiezer. En met succes. Maar nu is dat anders, want een te klein CDA zou de stabiliteit van de coalitie kunnen schaden. En dus wordt het CDA in deze campagne gespaard... en richt de VVD zich vooral op de eigen economische boodschap. Mark Rutte wordt spaarzaam ingezet. Die zit vooral en in zijn eentje, bij Moraalridders, Nieuwsuur of Pauw en Witteman... officieel omdat hij als premier boven de partijen staat. En het komt wel goed uit dat hij dan niet in debat hoeft met Maxime Verhagen van het CDA... die ook niet aan het debat meedoet. Zo'n rechtstreekse confrontatie zou immers de verkiezingscampagne... meteen binnen het kabinet brengen. Twee belangrijke provincies voor de VVD zijn Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij de vorige provinciale verkiezingen in 2007... ging het in Brabant, zo ongeveer als enige provincie in het land... nog redelijk goed. En in Zuid-Holland hoopt de VVD deze keer de grootste te worden. Oké, okay, u knikt uit van de steur, eh, Tweede Kamerlid, VVD... U hoopt in Zuid-Holland de grootste te worden. Maar ja, ik denk dat nog elke, nog elke politicus hoopt dat natuurlijk. Ik denk dat ook ja, de politie van andere Dat is zin van verkiezingen. <laughs> dat is het zin van verkiezingen, maar dat hopen wij natuurlijk absoluut. Ja. Ja. En nou treedt Luc Hermans voor jullie op als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Je, hoe, hoe doet hij het? Volgens de peilingen niet best, zou je zeggen. Ja, ik ben dat... Je wil, kijk, de peilingen zijn... Uh, het is altijd zo dat politici roepen, als de peilingen, de peilingen Dan deugen de peilingen niet. Dan deugen ze niet. En als, het, uh, als, ze, als ze gelijk krijgen, ja, dan, dan, dan zijn ze waarschijnlijk uitstekend. Ja. Uh, maar ik vind zelf uh, dat als ik zie hoe Luc Hermans dat doet, dat hij dat uitstekend Het is een hele betrouwbare man uh, die zeer ervaren is. Die heel erg goed op zijn plek zou zijn uh, in de ja, Eerste Kamer. Maar hoe komt het dan dat die peilingen er een beetje bleekjes ja, uitzien? Nou, ik denk dat dat ten eerste ook komt door allerlei andere factoren die nu spelen. Uh, natuurlijk ook de discussies die over, toch over een aantal van de bezuinigingen die er zijn geweest... waar toch ook in de samenleving mensen echt van te zeggen... ja, dat zijn wel, wel harde maatregelen die genomen worden om het land weer op orde te krijgen. Ja. En ik begrijp dus ook wel dat mensen dan even een paar dagen hebben van... Ja. nou, dat is minder leuk. Maar ik denk wel dat als de mensen er weer wat langer over nadenken... en goed luisteren naar wat Luc Hermans zegt... dat ze dan toch ook wel inzien dat het, uh, dat het wel nodig is... dat we onze overheidsfinanciën op orde krijgen. En dat we het land veiliger maken. En ja. dat we de economie weer draaiend krijgen. Maar, maar stel nou dat door die antistemming die u terecht constateert... de coalitie, daar wordt steeds over gespeculeerd... geen meerderheid in de Eerste Kamer haalt. Hoe erg is dat eigenlijk voor het kabinet? Nou, dat, wat mevrouw Borgman al zei is denk ik terecht. Het zal heel lastig worden om dan die bezuinigingen van 18 miljard erdoorheen te krijgen. Of het... onmogelijk. Nou, ik denk lastig, want onmogelijk is denk ik niks in de politiek. Want wat je ziet is dat juist omdat het regeerakkoord zo beperkt is... Eh, wat, waar, wij mee, waar wij nu mee werken in de Tweede Kamer... Uh, is uh, er heel veel ruimte voor politiek debat. Uh, er worden allerlei soorten van samenwerkingen uh, gesloten uh, met de andere partijen, met linkse ja. partijen. Uh, en dat maakt eigenlijk het, het vak ook veel leuker. En ik denk eerlijk gezegd dat... Uh, uh, ja, D66 als... toont zit daar wel gevoelig voor, maar die andere drie politieke nou, ja, partijen roepen allemaal nu met de pootjes omhoog als ze daar, uh, als ze geen meerderheid halen. Ja, maar dat is dus wel aardig, want ik denk dat ook de kiezer daar weinig respect voor heeft. Als je alleen ja. maar roept, we zijn tegen, tegen, tegen. Uh, ik geloof dat kiezers ook vinden dat de politieke partijen eigenlijk eigen geluid moeten hebben. En dat hoor je van een aantal partijen niet of nauwelijks. En uh, ik geloof dat het, uh, dat het nog steeds, voor het kabinet wordt het lastig. Maar het is niet onmogelijk. En ik denk zelfs dat het wel interessant zou kunnen worden. Ja. Maar laten we hopen dat het niet gebeurt. Het gaat, zou je bijna uh, vergeten, om provinciale verkiezingen. Wat is voor u de belangrijkste kwestie in Zuid-Holland voor de VVD? Nou ja, in, kijk, in Zuid-Holland is, is, is één kwestie uh, van ongelooflijk belang... dat is het verkeer en vervoer. De infrastructuur in Zuid-Holland is, uh, als je naar de kaart kijkt... is vooral van noord naar zuid uh, georganiseerd. Uh, dat is dus traditioneel het volgende kust. Maar in de tussentijd zijn natuurlijk heel veel mensen... tussen die, uh, die twee snelwegen, de A44 ja. en de A4, uh, in gaan wonen. En die kunnen eigenlijk heel lastig van oost naar west uh, heen en weer uh, bewegen... Dus dat, dat is van essentieel ja. belang dat dat verbeterd wordt. En natuurlijk daarnaast natuurlijk de economie van Zuid-Holland is essentieel voor ons land. Ja. Uh, Rotterdam uh, met een enorm belangrijke ja. functie. Uh, dat moet uh, verbonden worden met Schiphol. Nou daar zit Zuid-Holland tussen. Ja. En daar heeft de provincie ook een belangrijke taak. En politiek is natuurlijk belangrijk. De, de, de PVV lijkt fors te gaan scoren in Zuid-Holland. Hoe houdt u zich die van het lijf? Nou ja, de, de, of, dat, hoe je zit, van het lijf gewoon door altijd te doen wat je doet. Uitleggen waarom de VVD de VVD is en al jaren de VVD is. En wat ons beleid is en wat ons beleid zal zijn... als we in de provinciale staten het uh, goed en succesvol doen. We kijken even naar Noord-Brabant. Ton Lodewijks, goedenavond. Goedenavond. Ik ben redacteur van het Brabantse Dagblad. Uh, en volgt de politieke ontwikkelingen in de provincie al jaren. Ja. Het CDA was daar altijd de grootste partij. Maar daar dreigt nu een eind aan te komen. Ja, dat, die kant zit erin. Maar dat zal niet dankzij de VVD zijn. Want die had vier jaar geleden een uitstekende score in Brabant. En als je de, de, de landelijke verkiezingen van vorig jaar vertaalt naar Brabant... dan zou de VVD maar één zetel winnen. Uh, maar het, wat vooral spectaculair gaat worden... dat is het uh, mogelijk uh, grote verlies van het CDA. Waarom doet v het CDA het zo slecht in Brabant? Nou ja, de, de, het CDA heeft een, een, een probleem... Uh, dat er uh, in Den Haag uh, weinig te halen valt. Uh, de uh, bewindslieden... Uh, in het kabinet spreekt uh, de Brabantse kiezer niet, uh, niet aan. Er zijn geen herkenbare figuren. Uh, in het kabinet. En uh, er komt ook van. Nog Hagen dat... is toch een herkenbare figuur? Ja, of... maar is niet populair in Brabant. Oh. Ja. Uh, Wel herkenbaar niet populair, dat is een probleem. Nou ja, ja maar goed. Dat, dat is zo, maar de Brabantse kiezer herkent zich niet in Verhagen. Ah. Dat, dat is het probleem. En verder zijn er ook weinig Brabanders ja, ja. Uh, in, in, de, in de Tweede Kamer voor het CDA en in het kabinet. Ja, ja. En, en men heeft een ander probleem, namelijk dat uh, het kabinet vooral uh, uh, fors uh, uh, Brabant fors wil korten op, uh, op het, in het provinciefonds. Dus. Uh, 2 miljard binnengekomen door de verkoop van het uh, energiebedrijf Essent. En Brabant, uh, wordt uh, dat bedrag wordt afgeroomd. En dat gaat naar de Randstad. En dus is nu de stemming hier... bij de VVD, wij zullen het CDA wel eens verslaan? Ja, die stemming is er. Uh, uh, VVD is nu de derde partij in Brabant, uh, na het CDA en de SP. Maar men heeft absoluut de wil om uh, de grootste uh, partij te worden. En uh, ja, het, het, het, het electoraat is ook erg gemotiveerd... Uh, Rutte uh, moet premier blijven en uh, men straalt uh, groot zelfvertrouwen uit. En de kans uh, uh, dat het gaat lukken is uh, groter dan ooit. En, maar de en CDA het, en wil natuurlijk die megastallen. Dat is de Partij van de Boeren, staat de VVD. Daar uh, heeft een, een duidelijk standpunt in. Nou, het CDA... Uh, uh, probeert wel ook van die megastallen af te komen. Maar de VVD, oh. ja, dat, dat, dat blijft een beetje... Uh, want CDA heeft vorig jaar meegestemd uh, in de Staten... tegen uh, uh, de megastallen. Dus, oh. uh, maar, maar het VVD is er heel behendig in geslaagd om het CDA eh, na dat besluit weer in de verdediging te drukken... omdat er nu weer allerlei uitzonderingen eh, worden gemaakt... Eh, op, op dat besluit van vorig jaar tegen die megastallen. En ja, de VVD eh, eh, werpt zich nu op als hoeder eh, van dat besluit van vorig jaar. En, de, en het CDA... die die komt in de positie terecht dat, dat ze weer als, de part, als beeld van de partij van de boeren en niet van de burger. En ah, daar, ah, is, ja. daar is de VVD op een hele behendige manier onder leiding van lijsttrekker Mieke Geraads uh, ingeslaagd. Uh, uit van de steun nog even, Tweede Kamerlid. Uh, als we dit samenvatten, Noord-Brabant, Zuid-Holland. Is de VVD bezig de macht in de provincies over te nemen? Nou, ja, dat, dat, dat, dat, ik zou vinden. Schot wel, voor open doel lijkt, misschien? Ja, dat is maar een goed idee, meneer Jans gaan als, als dat gebeurt. Um, maar wel in, uh, met respect en in samenwerking met anderen. Je kunt in de politiek nooit, uh, nooit alleen uh, de macht hebben in Nederland. En dat is maar goed ook. Uh, dus uh, we willen graag de grootste worden. We willen graag uh, onze stempel uh, drukken op het uh, beleid van zowel de provincies als uh, in het land. En ja. natuurlijk ook in de Eerste Kamer. Maar, uh, uh, uh, en dat gaan we gewoon doen door ons, uh, door ons verhaal te vertellen en orde op zaken te stellen. Oké, okay, heren Elzinga van de Steur en uh, Lodewijks. Uh, dank voor dit deel 1 van onze serie over de Provinciale Statenverkiezingen. Bijna 40.000 mensen, waaronder meer dan 4.000 Nederlanders... waren op deze door de weekse dag in het stadion van het Park der Prains aanwezig... De Fransen hoopten zich al in het begin van een voorsprong te kunnen verzekeren, maar dat schone plan ging niet door. Nederland behield tegen het sterke nationale elftal van Frankrijk een grote kans op succes. En die kans wisten tenslotte te benutten. De profs namen negen minuten voor het einde door een schot van appel de leiding en daarmee werd hun triomf volledig. En in de resterende minuten kwam in deze stand geen wijziging meer. Ja, Bart Jongman, welkom. Uh, we hoorden een fragment van de beroemde watersnoodwedstrijd... tussen Frankrijk en Nederlandse profvoetballers. Dat was toen een heel buitengewoon verschijnsel... Nederlandse profvoetballers. Uh, en die wedstrijd staat in de Sportkanon die morgen in boekvorm verschijnt en waarvan jij de redacteur bent. Waarom viel de keus op die wedstrijd? Omdat we hebben gekozen voor, voor uh, wedstrijden, toernooien... die iets, iets hebben betekend... En van deze wedstrijd kun je in ieder geval zeggen dat die heeft betekent dat het profvoetbal in Nederlandse entree maakte. Ja, maar dat maakte de keuze nog niet makkelijk die iets hebben betekend. Dat is misschien wel meer, veel meer dan zijn. Nee, ja, goed, we hebben een, uh, van tevoren, uh, voordat de, de commissie, die uiteindelijk de keuze heeft bepaald, hebben we als redactie gezegd het moet een, een kanon zijn die iets vertelt over uh, de geschiedenis van de sport in Nederland en hoe de sport zo gehoord kunnen worden in Nederland. Ook in de samenhang met, met, met de samenleving uh, ja. door de decennia heen. Dus we hebben gezegd we, we kiezen voor uh, een aantal grote sporters die echt uh, toegedaan hebben. We kiezen voor uh, wedstrijden, toernooien die belangrijk zijn geweest, op zichzelf staand of als uh, aanzet tot ontwikkeling. Die Watersnoodwedstrijd bijvoorbeeld. En we kiezen voor thema's om uh, ja. de, de ontwikkeling van, van die sport uh, uh, kenbaar te maken. Ja, je ja, had ja, het over een commissie die de, die de selectie heeft uh, voorbereid. Ad van Liempt, uh, historicus. Uh, uh, man van andere tijden, zeg ik maar even kort tijdshalve. U was lid van die commissie? Ja, dat was een hele ja. Ja. Ja. En Ging het er daar heftig aan toe of waren jullie het gauw eens? Nou, we uh, waren het niet gauw eens. Maar de, uh, het was nog niet echt heftig. Het was een, een discussie van liefhebbers. Ja. En um, uh, inderdaad... Het, het spannende was om sommige dingen, sommige appels en peren, zodanig uh, met elkaar in overeenstemming te brengen dat er toch enige samenhang ontstond. Ja. En daar zijn dit soort. Voor, het is een goed voorbeeld. Zo'n voetbalwedstrijd op zichzelf zegt niet zoveel. Maar het feit dat vanaf de jaren 50 alle sluizen gingen in Nederland... en het profvoetbal zijn kans uh, kreeg, markt, maakt zo'n uh, wedstrijd uh, belangrijk. Ja. En daar zijn meer voorbeelden van in die kader om te vinden. Ja. Wat waren de belangrijkste meningsverschillen in de commissie? Of uh, kun je daar nou niet ja, als uitklappen? Je, als je de commissie samenstelt zoals die was samengesteld... met de wetenschappers aan de ene kant en de journalisten aan de andere kant... dan krijg je een, een logische uh, controverse over hoort trim nou in zo'n kanon, ja of nee? Het staat erin. Het eh, eh, nee. staat erin. joggen ja. ja en, en meer van dat breedte sport, waar sommige journalisten, zoals ik, eh, van zeggen... ja, is allemaal interessant, maar dat zou ik niet in een sportkader zitten. Nou ja, dat zijn de discussies die erbij horen. Ja. En dan verder is een, een, een natuurlijk zeer voorspelbare discussie... is er niet te veel voetbal in? Ja. Eh? En er zit flink wat voetbal in, maar vanaf 1913 trouwens... heel ja. mooi dat de eerste Bachterval overwinning van... van. Van het, op, het wonder uh, op van Houtrust. Ja, ja dat hij erin staat, Ik heb het toch, gelezen. Ja. ja, dat is toch feest, ja. dat, dat zo, zoiets erin staat. En, uh, is ook heel erg belangrijk natuurlijk. Ja. Dat soort wedstrijden geven ook uh, de ruim die, uh, baan. die, die, die, die vraag over voetbal, we laten even een fragment horen. Amsterdamse supporters wisten zeker dat Ajax Inter de nek zou omdraaien. En de man die dat definitief deed was Johan Cruijff met een prachtige kopbal. Ajax speelde hierna een gewonnen wedstrijd. En kwam eigenlijk slechts eenmaal in gevaar. Maar Stuy loste dat probleem koelbloedig op. En toen het laatste fluitsignaal had geklonken, kon het stadion vrij uitjuichen. Ajax, houder van de Europa Cup, had de beker met succes verdedigd. In een wedstrijd die een duidelijke propaganda werd voor het aanvallende voetbal. Ja, Bart Jongman, wat ik mis is, is Ajax. We hebben wel Feyenoord, Oranje, Rinus Michels, Kruijff. Maar niet het Ajax dat drie Europa Cups achter elkaar wint. Nee, dat klopt. Ja. We, we willen wel Johan Cruijff als uh, op zichzelf staand uh, fenomeen. Ja, maar dit is toch ook een, een, een fenomeen van je welste. Ja, dat drie, is waar, ja. Drie Europa Cups ja. achter elkaar. Dus goed, is, u, u, u uniek moet... in de wereldgeschiedenis. Maar het, het zou te ver voeren, denk ik, om zowel de Europa Cup van Feyenoord... die wel behandeld wordt, als de Europa Cup van Ajax te wandelen. Ja. Dan ga je toch een beetje dubbel werk doen. Ja. Altijd zijn er dingen die jij nog in de canon mist? Staan uh, 50 ik in. dacht later. 35, uh, hoor. Wat? Er staan er 35 in. 35, 35, ja. ja. Ja, een, probleem, een, een deel van het probleem is opgelost. doordat we op enig moment. van 25 naar 35 zijn gesprongen. in de discussie. Ja. Uh, want dat, dat gaf wat meer lucht. Ik dacht. Ik hoorde er vandaag op de radio. Ik dacht. met Tine Vriesekoop had er natuurlijk in geboeten. Want. Uh, Europees kampioen worden en de top halen in een sport... die in alle landen ter wereld wordt beoefend... dat is natuurlijk nog wel wat anders dan, uh, dan topschaatser zijn. Ja. Maar goed, dat komt omdat ik zelf een pingponger ben. Dus daar uh, oh, moet, ja. moet je niet veel uh, aandacht ja. aan besteden. Ja, het bestrijkt dus de Nederlandse sportgeschiedenis vanaf ongeveer 1880. En het begint dus uiteraard met Pim Mulier, zou ik ja. maar zeggen. Ja. En het eindigt met... Het eindigt met, eigenlijk met uh, de plannen om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen. Ja, dat, dat is natuurlijk zo. een mooi contrast met uh, de Spelen van 1928 toen de politiek er weinig van moest hebben. En nu loopt de politiek voorop in de Polonaise. Dat, ja. dat is wel een mooie schets van wat er is gebeurd in de... In die jaren. Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om een slot te kiezen... want de recente sportprestaties, Sven Kramer en zo, die liggen ons uh, het meest na. Ja, dat risico is dat je, dat je een enorme uh, uh, opeenhoping krijgt van, van, van de actualiteit. Daarom ja. vond ik het wel heel slim gekozen, die, uh, dat, die ambitie van uh, 2028... als een soort richtpunt en als een soort eindpunt. Vind ik, uh, ja, ja dat Als je goed kijkt naar die kamer, zit hij net een slagje slimmer in elkaar... dan je, dan je op het eerste gezicht zou denken. Ja. Maar het zit natuurlijk altijd, wat is jouw meest gedenkwaardige sportmoment of sporter? Of staat hij er niet in? Net als bij hem, bij Tiende Friese Nou ja, ik denk, ja god, dat is natuurlijk heel erg generatiegebonden. Ja. Ik ben in de 50 en ik weet nog wel, uh, het, het, ja, dan is denk ik het WK van 1974 voor mij uh, het meest gedenkwaardige. Ja, ja. Ja, dat zijn de, ja. de wonder years als je een jaar of 14, 15 bent. En, ja, dat is wel grappig aan de hand van zo'n boek. Waarschijnlijk gaat iedereen in zijn eigen hoofd zijn eigen sportkanon. Ik, toen ik het las, ik ben nog een stuk ouder... dacht ik, waar is de heroïsche waterpolo ploeg uit 1952... met Rudy, <laughs> Rudy van, van, van Veggelen waar we om negen uur... S morgens allemaal naar de radio zaten te luisteren. Helsinki, de Olympische Spelen. Ja, ja, dat, is... Maar dat is vooral omdat ze uh, ten onrechte verloren hebben. Hè? Ze ja. zijn erin gefloot, hè. Ja, erin gefloten ja, uh, ja, ja, ja. ja. ja dat, kijk... Uh, dat, zou, dat zou nog wel ergens uh, uh, erin uh, mogen. Het, het onrecht. Uh, is er is natuurlijk ongelooflijk veel onrecht aangedaan aan sporters en aan teams. Dat had er voor mij nog wel bijgemogen. ja Ja, ja, But, uh, jullie, uh, hebben hebben de, de aanbevelingen van de commissie, hebben jullie die één op één overgenomen? Of? Ja, die hebben we ja, dat is de afspraak. Kijk, dat... het, het, het, ik, het idee is een beetje bij mij begonnen... en ik ben er in eerste instantie over gaan praten met Frits van Oostrom... de, de aardsvader van de ja. kanon. Wat was het idee? Dat was het idee dat is nu een kanon van de geschiedenis maar van de sport ja. eh, er nou is er ja, niks. Daar was vooral de kwestie dat sport helemaal niet voorkomt in die kanon. En dat is natuurlijk heel curieus. Als je wel Gerrit Rietveld opneemt, maar niet Johan Cruijff... Ja. voor het aanzien van Nederland... Cruijff toch meer betekent dan Rietveld. En zijn argument was... ja, onze kanon heeft een didactisch doel... en alle kinderen komen op een of manier toch wel aan... met Cruijff, maar niet meer het Rietveld. Ja. Dus daarom zijn we met die aparte uh, sportkanon begonnen. Ja. En, ja. en zijn idee was, van: je moet er wel uh, namen aan verbinden. Dus ja. mensen met status, want dan krijgt zo'n kanon vanzelf ook status. Ja, zo bezien is die sportkanon eigenlijk nog een zijweg, van Liem. Want dan moet dus eigenlijk nog altijd een grote sporter... een venster krijgen in de echte kanon. Nee hoor, ik, ik kan wel leven met dat idee van uh, Frits van Oostrom. Uh, dat is echt een, uh, een onderwijskanon. En, uh, en dit is een... Dit is een... Uh, kanons voor in de sportkantine. Waar ja. je eindeloos kan discussiëren over de vraag of ah, ja. dat waterpolo er nou wel of niet in moet staan. Ja. En, al, iedereen dat heeft zijn eigen... Ja. De, kanons hebben vooral als functie dat ze discussie uh, sturen. Ja, oké. Okay. Wat is de rode draad? Kun je dat in enige woorden zeggen? Nou, ik denk dat ik net wel een beetje heb gezegd met, met de, de, hoe de politiek eh, anders is gaan denken over, over uh, sport. Dat, ja. dat, dat, dat, dat spreekt eigenlijk voor de hele samenleving. Uh, sporten is, is langzaam maar zeker. En dat geldt ook voor de verschillende sporten. Van een elitevermaak tot een massavermaak geworden. Ja. Dat is een heel ja. interessante ontwikkeling. Zeker als je dat in zo'n uh, kort bestek. Volgens kerst. Sport Portkanon, ik heb ervan genoten, komt morgen uit. En wordt dan officieel overhandigd aan onder andere Uitschenk, Rob Renzebrink en Henny Kuiper. Dank Van Limp en Bijt Jongman. En we gaan nu voor het laatste nieuws, if any, nog even over naar Gerbert van der A over Libië. Hallo. Ja, goedavond. Is er nieuws? Um, nou ja, laat wat ik heb uh, gezien is dat uh, een Libische diplomaat in Cairo tegenover Al Jazeera heeft bevestigd dat Gaddafi inderdaad is uh, vertrokken. Het land is ontvlucht. Maar tegelijkertijd schijnen zijn zoons onderling het aan de stok te hebben gekregen. En uh, die schijnen met elkaar in een vuurgevecht ja. <laughs> te zijn... Uh, uh, verwikkeld. En dat is ook bevestigd door diezelfde Libische diplomaat hey. tegen Al Jazeera. En hoeveel zoons zijn er? Uh, zeven. zeven? Maar er zijn er twee of drie, waarvan er één dus een hervormer was en twee die een beetje op de, op de oude voet wilden verder gaan. Ja. Net als hun vader. Dus uh, ja, het is nog lang niet voorbij, waarschijnlijk. En er is nog steeds het idee dat. Uh... Dat Gaddafi naar uh, Chavez naar Venezuela is? Ja, dat... Uh, even kijken. Uh, volgens mij was dat nog... Of Brazilië wordt ook genoemd. Okay. Maar Zuid-Amerika uh, sch schijnt het te zijn. Ja. Oké, okay, bedankt. Maar Kij we wachten even van... af tot hij daar dan is geland. Ja. Gerbert ja. ja, van der de Haag, blijf weten. het volgen. En bedankt voor dit laatste nieuws over uh, Libië. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Kees Grimberg. Grimbergen en ik eindig met een gedicht van Armando. Niemand weet wie ik zal zijn wie ik was. Niemand weet wie ik zal zijn wie ik was. U overschat mij. Ik ben radeloos. Ik was een ander. Geef mij touwen, bind mij vast. Dood mij niet. Ik ben onschuldig. Ik ben de vijand. Goedenacht, vrienden.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 Songs for Drella door Ed Wubbe en Marco Geuken. In de geest van Andy Warhol. 22 tot en met 25 februari in de Rotterdamse Schouwburg. Tooneelijst op scapinoballet.nl. De volgende boodschap is bedoeld voor uw toekomstige geliefde. e dat is online dating alleen voor hoger opgeleide. E-matching.nl, durft u het aan? Dit is Radio 1.